en verschrikkelijk gezellig het huiskamertje van Paulus is van onder tot boven versierd met hulst waaraan rode besjes glimmen en met glinsterende kerstbollen overal branden kaarsjes de boom is warm van de kaarsjes af en toe moet er zelfs een raampje open anders wordt het veel te heet binnen de eerste kerstdag is al voorbij alle dieren zijn op bezoek geweest ze hebben kerstliedjes gezongen een beetje vals maar het is te verwachten van dieren ze hebben gesmuld van de grote kerstkrans die Paulus dit jaar gebakken heeft maar hoe mooi het zingen ook was en hoe lekker de kerstkrans ook was... het allermooiste, daar was iedereen het wel over eens... het allermooiste was het kerstboompje. Midden op tafel staat het. Het is maar een bescheiden kerstboompje, een echt kabouterboompje... maar het doet vast niet onder voor een grote mensenkerstboom. Paulus, Oeguburu en Salomo hebben het samen versierd. Niet te veel, want anders zou Dirkie niet tot zijn recht komen. Dirkie staat boven op de top, op de plek waarin andere jaren altijd een glanzende piek stond... De dieren hebben geen oog van hem af kunnen houden, want een echte kerstengel, dat had nog niemand ooit gezien. Rechtop en trots steekt Dirkie boven alles en iedereen uit. Zijn trompetje houdt hij vier omhoog en hij ziet er bijzonder gelukkig uit. Er is maar één moeilijkheid voor Dirkie. Het levenswater heeft een spring levend gemaakt, maar omdat het niet gebruikelijk is voor kerstengelen om te springen, mag hij zich niet bewegen. Volkomen roerloos, staat Dirkie. Hij knippert zelfs niet met zijn ogen. En dat kost moeite. Dat begrijpt Paulus best. Ja, Dirkie, zou je nou niet eens even uit die boom komen om je wat te vertreden? Kan niet. Kerstengelen vertreden zich nooit. Maar je wordt zo stijf van dat stilstaan. Niks aan te doen. Kerstengelen moeten stilstaan. En bovendien mag niemand weten dat ik eigenlijk springlevend ben. Dirkie... Je bent een toonbeeld van plichtsbetrachting. Maar je kunt toch echt wel even uitblazen, want er is hier niemand en behalve wij dan. De dieren zijn op dit ogenblik allemaal teruggekeerd naar hun holen... ...om thuis ook een beetje kerstfeest te vieren. We zijn onder elkaar. En wij, dat wil zeggen, Oehoeboeroe en Salembo en ik... ...wij weten wel dat je zo leeg bent als het maar kan. als dat dan zo is, dan kom ik even uit de boom. Voorzichtig maar, Vol nou niet, hè? Nee, alsjeblieft, kijk uit. Anders moet u wel even voor aan beginnen. Hier ben ik zonder ongelukken. Oh, vrienden, wat voel ik me gelukkig. Dat is prettig om te horen, <kugt> ja. Het kerstfeest is ook een feest om gelukkig te zijn, nietwaar? Heb je nou echt geen wensen meer, Dirkie? Ik niet, ik ben helemaal tevreden. Oh ja, niet helemaal, maar eh, daar praat ik liever niet over. Waarom zou je daar niet over praten? Ach nee, jullie hebben zoveel voor me gedaan... ...en ik wil vooral niet ondankbaar lijken. Ik ben heus erg gelukkig. <coughs> maar toch zit er nog wat, hè. Dat merken we wel. Ik geloof dat ik het wel begrijp. Er is iets wat je mist. Niet waar, Derkie? Nou, je het zo zegt, ja. Er is wel iets wat ik mis, maar daar is toch niets aan te doen. Ik begrijp het ook al. Jij mist de mensen, kinderen. Ja, yeah. jij hebt altijd in een mensenkerstboom gehangen in plaats van in zo'n klein kabouterboompje. Ik denk nou vooral niet dat ik neerkijk op een kabouterkerstboom, want dat is niet zo hoor. Het is hier allemaal erg mooi en jullie hebben me fijn bewonderd. Alleen... Uh... Alleen zou je het natuurlijk dan zeer plezierig hebben gevonden als de mensen je ook konden bewonderen. Ja, zie je. Vroeger vonden ze me altijd mooi. Tot ik brak en mijn trompetje verloor. En mijn kleuren en mijn glans. En toen deugde ik opeens niet meer. Ze hebben me weggegooid in een vuilnisvat. En dat was een heel nare gewaarwording. Het zou heerlijk zijn als de mensen me weer terugzagen. Even mooi als vroeger. Nou weten ze van niks. Ze denken niet meer aan me. Ze hebben me vergeten. Als ik een kerstengel was, dan zou ik dat ook een akelige herinnering vinden. Ja, eigenlijk zou je dus wel terug willen naar de mensen. Begrijp ik dat goed? Eigenlijk wel, Paulus. Ze zouden zo opkijken. Maar ik wil jullie niet in de steek laten. Jullie hebben me beter gemaakt. En ik sta hier toch ook erg mooi. Dirkie, je stond hier prachtig. We hebben je allemaal bewonderd. En we hebben het fijn gevonden dat je hier bij ons was. Maar aan de andere kant, we begrijpen best dat je toch eigenlijk liever terug zou zijn. Op de plek waar je thuis hoorde. Aan de mensen ja, dat begrijpen we best. Ik snap niet jullie het huis. Vinden jullie het niet waar, echt van me? We praten er niet eens meer over. We brengen je terug. En nu slaakt Dirkie een diepe zucht en zijn gezicht wordt nog stralender dan het al was. Dromenig kijkt hij voor zich uit en het is duidelijk dat Paulus en de twee wijze vogels zijn liefste wens geraden hebben. Natuurlijk zouden ze Dirkie graag bij zich gehouden hebben, want ze waren allemaal erg trots op hem. Maar het geluk van het kerstengeltje gaat voor. Daar zijn ze het zwijgend over eens. Om het afscheid dus niet al te moeilijk te maken, wordt er verder niet over gepraat. Paulus trekt zijn winterjasje aan en zet zijn bontmutsje op. En ook Oeboeboeru maakt zich voor het vertrek gereed. Wat Salomo betreft, die neemt op zich om de boom te bewaken en een oogje te houden op al de brandende kaarsjes. Voorzichtig drukt hij het glazen handje van Dirkie. En zegt... Het ga je goed, Dirkie. En denk nog eens aan ons als je weer in de mensenkerstboom hangt. Ik zal jullie nooit vergeten. En als ik over vele jaren nog eens uit elkaar mocht vallen... dan kom ik voorgoed met jullie terug. Mooi zo, dat is afgesproken. Je bent hier altijd welkom, hoor. Zijn we gereed voor de reis? Ja, we zijn klaar. Dirkie, klim maar op de rug van de oorlog. Ik zit al. Dag, Salomo. Dag, Dirkie. En, en wat ik zeg, wou Paulus, zal ik nou de piek maar weer bovenop je boomje zetten? Anders is het zo kaal, hè? Ja, doe dat maar, Salomo. En tot straks, hoor. Daar stijgt de alweer op met Dirkie en Paulus op zijn rug. De laatste hoeft het kerstengeltje nu niet meer zo zorgvuldig vast te houden, want daar zorgt Dirkie nu zelf voor. Ditmaal is er geen mist. Het is een heldere nacht met veel sterren. Maar gelukkig is het geen volle maan. Want natuurlijk moeten ze er weer heel erg voor oppassen dat de mensen ze niet te zien krijgen. Oh, wat een gek idee, hè? Daar vliegen we nou weer, net als laatst. Het is weer precies of op die hele lange glijbaan zitten en naar beneden glijden. Zie jij de stad al voorhoog, mijn stad? Ja, Dirkie, we zijn er haast. Niet praten op, want dat is gevaarlijk. Hè? Ik ga dalen en ik zal proberen de straat terug te vinden. Die staat in mijn huis. Stil nou. Zeg liever helemaal niks. Daar zweeft Ugoeboeru naar beneden. Ze vliegen nu alweer tussen de huizen. Roets! Daar schieten ze door de lichtkring van de lantaarn. En het volgende ogenblik staat Ugoeboeru op de straat. Hij kijkt snel om zich heen. Gelukkig is er geen mens in de buurt. En ook geen agent. Maar het stenen trapje herkent Paulus. Hij wijst naar Dirkie op maar zonder een geluid te geven. Dirkie knikt hevig met zijn glazen hoofd. Ook hij heeft de plek herkend. In het donkere portiek nemen ze afscheid van elkaar. Dirkie heeft glazen tranen in zijn glazen ogen. Hij schudt Paulus zo hard de hand dat zijn arm ervan rinkelt. Praten doen ze niet meer voor de veiligheid. Oeguburu klopt Dirkie met zijn vleugel op de schouder en daarna stappen ze met zijn drieën naar de stoep van het huis waar Dirkie vandaan is gekomen. Als Paulus op de rug van Hooburu gaat staan, kan hij net bij de bel. En nou, wegwezen! Ja, voor wel, Dirky. Weg stuiven ze al zo snel mogelijk naar een dakgoot... ...van waar ze neerkijken in de stille straat. Daar staat Dirkie helemaal alleen op de stoep met zijn trompetje omhoog. De deur gaat open. Mensengezichten kijken naar buiten en herkennen hun kerstengel. Een gejubel van kinderstemmen barst los... En terwijl Dirkie wordt opgenomen en in triomf naar binnen wordt gedragen, terug naar de kerstboom waar hij hoort, haasten Paulus en Oehoeboeru zich weg om toch vooral niet gezien te worden.